Voor de deur en even lekker uit de sleur ben ik toch al met al wel redelijk tevreden. Hey Ben, ga je mee? Ga We gaan in de bit. Mie, word is wakker. Doe je pantoffels uit. We gaan in de bit. Het is mooi geweest voor vandaag. Ja, ja we hebben nog een beetje tijd over, Ruud, om ja. gewoon even netjes afscheid te komen. Dan doen we dat toch? Ja. Nemen we officieel netjes afscheid van u, dames en heren. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze leuke aflevering van de Vernieuwjaren met Jaap Koper op Techniek. Uh, mijn naam is Janssen en uh, ik hoop u volgende week weer te zien. Ja.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 De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de waardborgsom die ouders moeten betalen voor gratis schoolboeken. Uit klachten van ouders blijkt dat er over de regeling veel onduidelijkheid bestaat. Middelbare scholen mogen geen borg van de ouders eisen, maar er wel om vragen. Daarvoor is toestemming nodig van de medezeggenschapsraad, maar die hebben veel scholen niet, zegt de VOO, de Vereniging Openbaar Onderwijs. Ouders die via internet boeken bestellen ervaren de borg als een verplichting omdat ze dan de algemene voorwaarden van de leverancier moeten aanvinken. In die voorwaarden staat dat ouders de borg kunnen terugvragen via de school. De borg kost gemiddeld 75 euro per leerling. Volgens de VOO houden meer dan 200 scholen zich met de boekenborg niet aan de regels. De man die in december vorig jaar in Amsterdam een agent neerschoot... is veroordeeld tot 11 jaar cel. Dat is een jaar meer dan het OM had geëist. Volgens de rechter heeft de man bewust op de agent geschoten. De 40-jarige dakloze had een makelaarskantoor overvallen. Op de vlucht werd hij in het Beatrixpark gespot door een agent in Burger. Toen die hem wilde arresteren schoot de man hem in zijn heup. Hij schoot ook op een andere agent. De rechter acht ook de overval op het makelaarskantoor bewezen... en komt daarmee op 11 jaar cel. Criminelen in Parijs hebben een nieuwe methode ontdekt om warenhuizen te beroven. Deze week slaagden ze erin om met een stofzuiger 70.000 euro buiten te maken. Het warenhuis dat werd beroofd maakt gebruik van een buizensysteem om geld af te voeren naar de kluis. De inbrekers boorden een gat en sloten een sterke stofzuiger aan op de buis. Zo wisten ze volgens het dagblad Le Parisien tienduizenden euro's uit de kluis te zuigen. Veel warenhuizen en andere winkels gebruiken het buisensysteem juist om diefstal tegen te gaan. Het weer zonnig, bij een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Vanavond helder, ook morgen eerst nog zonnig en zacht. Later op de dag van het westen naar bewolking met onweersbuien. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. What?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 Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. All my life. And the hereafter. I've never seen. I've seen one like you. Uh, you're a knife. Sharp and deadly. Me that you cut into, but I don't mind. In fact, I like it, though I'm terrified. I'm turned off, but scared of you. Ja, maar...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 I will bend the light pretending That it's somehow left. Kiss the ground I love me I mean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 I'm Don't make it oh. A I know a place where the grass is really green.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 Is Zong, Zandvoort en Zomerhits. Zomer